In een minuut van nu, we should be broadcasting a special transmission for our listeners in Holland. Eén blikseminslag in de antenne van het Centraal Antennesysteem. Action! De very word secrecy is repugnant in een and en open society. En we are, as a people, inherently and historically, opposed to secret societies, to secret oaths.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 En mijn naam is Bavo met Welkom bij alweer de negende aflevering van de QFF podcast series. Vandaag is het 4 mei, de dag dat we de doden herdenken. En daar gaan we het onder andere over hebben. Maar er zijn ook een aantal andere dingen waar wij het met elkaar tijdens deze negende podcast over gaan hebben. Maar uh, jullie gaan eerst genieten van uh, een stukje muziek. Jullie gaan luisteren naar uh, Welcome to Jamrock van Damien Marley. They call it Vendor I call it jam rock Jump with the thugs and jump bat To bone a weed in a van back It in a your handbag You're napsacking of your backpack, the smell of your girlfriend contacts. Some boy not know this. Them only come around like tourists on the beach with a few club sodas, bedtime stories and paws like them named Chuck Norris and don't know the real hardcore. Sandals are no back to the thugs. Them we do where them got to and don't think twice to shut you. Don't make them spot you unless you carry guns a lot to a your tough. Come at your trench town, man, stop laugh and block off traffic Then them will pop off and them start dropping We dip in file, long and it top, he drop Police come in a jeep and them can't stop it Some said them a playboy, a playboy rabbit Get dropped like a bad habit So no the post off if you don't have it Rastafari stands alone I'm They call it winter. Ah. <laughs> to jump where people are dead at random. Political violence can't on here ghost and phantom. The you them get blind by stardom. Now the king of kings are called. Who a call. man to pick me? So why will no one if you're with me? To see this operation sick, me. Them suit not fit me. To win election, them trick with them. Them down to do nothing at all. Come on, let's go. I get our education's basic And most of the use, them waste it And when them waste it That's when them take the guns, replace it Then them don't stand a chance at all And that's why enough Little youth have up some fatmatic With the extra magazine In a them back pocket And a bleach a night time in a some black jacket All who a lock lock so them a lock rocket Them we fully who walk back around like a shock socket. Them a runner a walks backwards, but the cops block it. And from no till I'm morning, no stop clock it. If them run out, I'll run a broke back ratchet. <laughs> South side, north side. <laughs> East coast, west coast. Yo! <laughs> <laughs> Gone wall, Middlesex, and Syria. Out in the street, they call. to Jam Rock Jamrock van Damien Marley. En welkom terug, want we waren nog maar net begonnen, bij het uh, negende deel van de QVF podcast series. Mijn naam is Bavo met het is vandaag uh, zondag 4 mei 2014. En uh, ik kondig het net al even aan. We gaan het onder andere even hebben over de doden herdenking. Um, maar er zijn ook nog een van andere dingen die ik uh, met jullie wil bespreken. Zo uh, las ik uh, zojuist. Um, het was plek. POX die dat postte vanmiddag, dat er een aardbeving geweest was in de regio ten zuiden van de Fiji-eilanden. Het was een magnitude tussen schaal, een kracht van 6,7 op de schaal van Richten. Ja, altijd interessant. We hebben gelukkig een, het meldpunt aardbevingen op Kiof. En dat is een topic dat er eigenlijk al, ik denk, nou, toch redelijk aan het begin van Kielfeffers uh, ontstaan. Ik zie hier staan donderdag 21 oktober 2010 om uh, 3 uur 18 s'nachts schreef ik uh, <coughs> iets over aardbevingen. even. Uh, um, ja, dat komt. Uh, ik heb zelf uh, op Sint Maarten uh, een keer een uh, vrij heftige aardbeving uh, meegemaakt. Um, uh, ja... Het was uh, een, een uh, ik dacht altijd dat het een 7.6 was. Het, het bleek een 7.4 te zijn, maar uh, dat is uh, redelijk, uh, uh, dat was op 29 oktober 2007. Het was op Sint Maarten, ik weet het nog heel goed. Ik, ik werkte toen bij een uh, reclamebureau in Colby en ik, ik zat achter mijn uh, brand new Mac te werken. Toen ik opeens mijn uh, 24 inch scherm, van links en rechts en mijn bureau op en neer. Toen dacht ik: wat? Ja, de muren gingen heen en weer. En een collega van mij zei uh, toen al: Oh, it's uh, just a nood, quick man, go outside. Heel relaxed, heel rustig. Ik was allesbehalve rustig. Ik had wel eens een aardschokje in, uh, in Assen meegemaakt als kind, uh, met kerst een keer. Dat was, nou, was voetbaar. Maar nee, dit, is, um, dit was uh, van een heel ander niveau. In ieder geval, ja, dat, dat de meldpunt uh, aardbevingen topic is inmiddels uh, na al die jaren QFF redelijk gevuld geraakt. Want we, we tellen 33 pagina's. En ja, dat zijn uiteenlopende gebruikers. Maar Blackbox is toch wel een van, uh, ja, laten we zeggen, uh, de gatekeepers of zo van deze topic. En hij vult het uh, als uh, geen ander met informatie over aardbevingen overal ter wereld. Interessant en daarom dus even wat aandacht hiervoor. Um, ik denk dat het ongetwijfeld een, een vaker terugkerend iets zal zijn. Daar, um, ik zoek naar een format, zoek naar bepaalde dingen. Aardbevingen, het meldpunt aardbevingen is, is zo'n ding waarvan ik denk, ja, dat moeten we erin houden. Um, dan, um, ja, er was natuurlijk het uh, afgelopen uh, weekend uh, genoeg te doen, te zien, te lezen in de media, um, maar goed, um, zo, zo uh, konden we onder andere vandaag zien dat de Sint-Veen-leider uh, Adams um, vrij is gelaten uh, zonder verdere aanklacht, um, we hadden het er al even over gehad, ik geloof in de vorige aflevering toen ik het uh, ja, topic over de echte Ira benoemde, um, nou goed, hij, hij is weer vrij. Ik had eigenlijk al zo'n voorgevoel dat deze man weer vrijgelaten zou worden. En dat hij mogelijk inzet geweest is om informatie... Hè, dus hij is uh, een doel, middel, of nee, een middel geweest om het ja, doel te bereiken. En het doel zou ongetwijfeld informatie zijn. En ik denk dat ze vermoeden gehad hebben dat deze man meer wist over de mogelijke toedracht... Uh, of het verhaal achter of misschien zelfs wel over de daders van de, de moord waarvan uh, hij uh, in eerste instantie dus verdacht werd. Of in ieder geval verdacht van betrokkenheid. Want anders was hij niet uh, opgepakt geweest. Hij is weer vrij. Dus ja, dat, dat was wel even een, een dingetje, dat ik dacht van uh, goed. Dan was er in Libië, waar het Libisch parlement kiest, uh, uh, uh, ja, daar zouden ze een nieuwe premier kiezen. En dat hebben ze dus toch gedaan, in, in tegenstelling tot uh, de, de verwachtingen daarover... Nou ja, goed, dan um, is er nog een al qaeda leider gedood in, in Jemen. U weet wel, Al-CIA daar. Ja, dat is uh, die club terroristen, of althans mensen die uh, voor terroristen door moeten gaan. Um, he, grote leider Tim Osman, ik bedoel Osama Bin Laden. Het, het blijft een, een vaag verhaal. Ik, ik kwam daar uh, heel toevallig gisteren wat interessante dingen over tegen. Daar gaan we het straks eens gewoon uh, nog even over hebben. Over Tim Osman en um, zijn mogelijke... Uh, nou ja, Link, of misschien zelfs wel. Nou ja, uh, Osama bin Laden en Tim Osman, daar, daar gaan we straks nog even wat dieper op in. Het ligt alweer enige tijd achter ons, maar er zijn wel wat opmerkelijke dingen. Um, ja, um, dan hebben we op QFF natuurlijk nog veel meer. Um, we gaan ook even uh, kijken naar uh, de situatie in uh, Rusland, en er is een nieuws omtrent uh, vlucht. 370 van Malaysia Airlines. En ook daar zullen wij het even over hebben. Maar we gaan nu eerst nog een keer luisteren naar het muziekje. Jullie gaan luisteren naar Brain Power met het nummer A. Z. En daarna gaan we eens dieper in ja, op de dode herdenking en de Tweede Wereldoorlog. Maar nu eerst dus even Brain Power met het nummer A. Z. Het is maar goed dat je het weet, Play your haters Maak je uit de voeten als zweet Vroeger je weet, las ik vroeger bij de Lekker tijd aan de mic, of wreet Wat je toen allemaal deed, voelen we mee Geld niet, alsof je iets roekeloos deed Vloeit Daar daarom ik het uit de doeken naar date En hoe het dan ook heet, ik heb het los mee Ik ben aan Z, van A tot Z Je hapert vet, het gaat nog net tijd flow en hij gaat perfect 52 letters in het alfabet Check je de flow, of gaat het de vlug? Die vorm gaat harder dan een ratopuff Soms vier is eruit, krappen in het doel, want je keep liep uit wie je luistert. De fief is geluid. Ik ben de piep met beschuit. Want die deal weeks uit. In zijn keren kom ik cuntjes. We stinken voor kluntjes. met een timing ingewikkelder dan de en ik ken het fijn maar later. Want natuurlijk is het nu niet. Zo, Sophie kan dat dan mij noemen. Die kubus van rubiks. Ik zie even mijn neer, yo dan heb je hem weer. Ray niet echt met iedereen, gaan we lekker te keer. Dus whatever de sfeer, leg het we neer. Blaf mij klappen met dep, probeer never niet meer. Het is niet even meneer, joh yo dan rap je hem weer. Ray niet echt met iedereen, gaan we lekker te keer. Dus whenever the sfeer, leg het we neer, blijf mijn klappen met depp, maar we never niet meer. Hik kop, ik rock, ik hoop dick dog, dit dit stop die jongens. Ik wil die pitch komt. Dit job, dit job, rip top, Ik kom, ik kom, kom, kom, kom Dit stop, dit stop, niet job het Dit job, dit job, rip top, rip top H'n ja zeg, ik heb het al gezegd Kan lekker verder lopen lullen met dat alfabet. Zag je dit dan manneke, wat had je dan nou? Had ik je nog niet, nou dan pak ik je nou De B is light, je helemaal mee Verschil moeten zijn Doe de en breed Het is de B en de R en de A en de I en de N En de B en de O en de W en de E en de R En de flavor is fair, je weet het, hen, hij gaat op de beat en men weet het dood, is geen hij is geen vervelende stem. Hou niet van de rollocken lul ik wel mee. Geen idee, delivering dubbel aan mee. Is die bounce voor je vibe of weet je het niet? Is hardcore in Steve of the Git G ER en B. Hebben het is een hit vol verlangen in die shit. Zit niet in het ribba bike, allemaal hangen in mijn shit. Is het daar, is het dik? dikke je zakken op de shit. Man, je fikaanimet en dat is een vet manga flick. Het is die even meneer, you're rap je dan weer. Rady echt met iedereen, gaan we lekker te keren. Just whatever de sfeer, leg zetten we neer. Black maar clever met de lever, we niet meer. Het is niet even meneer, yo dan je hem weer. Rady echt met iedereen, gaan we lekker te keren. Just whatever de sfeer, leg zetten we neer, blaf maar clever met dat lever, bit niet meer is niet, klassiek wil niet, kom. Dit dit riptop, ik kom, ik kom, ik dit klassiek, wil niet, Dit dit Track zo, ill sound sign, verbouwen, it, lyrics toch op wild tot de beat. Applaudiceer, ziekelijk ik niveau En het kan niet lauwe meer je geen koort, maar het niet verkouden meer Men en laat hem gaan en pak hem uit een lekker baan En veel de flow dan uit zijn voeg pas een min waar ik gestaan en kleed hem uit de kleedem aan een paar om op een zorg Ik mijn naam hier op een plaat die je normaal die niet vaak ziet En zullen we dan zien wie er echt zo heftig is Of het super of het lekker plechtig is Toch ik de maffia die echt connecteert is Lekker vet, een fok hem die sketjes. Is midden meer, mini meer die rapper die slecht is slechte is. Slap hem met nepatjes. Die echt echte is. Kop ik al die bommen en dan zeg je lekker niks. Heb je eventjes Check je echt. Want op de is. kat. Rap de gullen van de trag. Als we lullen weer slapen slaap. dat, maar de smodder in je stad. Ik kijk hier nou ook wat afgekapt. Ja. Je maak je in gauw. En wel hullijk afgepakt. Kapitel met een pakket. Jij ja, vullen nog wat. Het schurf daar wat mag, Ja, hoe lullig is dat? Ik rok. In verschillende shots. Geef je over. Alsof je loopt te chillen in kots. Ja, hier heb meneer, mijn joh, heb je hem weer. Rain niet met iedereen, dan gaan we lekker te keer. Dus we hebben de sfeer. En gaat zetten we, we neer. En plecht met leven met de lever. We hebben niet meer. Hier hebben we mijn neer, joh, heb je hem weer. Rain niet met iedereen, dan gaan we lekker keer.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 dat was Spring Power dokter Andres P, met het nummer uh, aanzet Z, ja. Um, in mijn ogen nog steeds met echt lichtjaren voorsprong. Uh, Samen met, want hij. Eh, ja, ik vind Extinction. En Brain Power. Ja, ze zijn gewoon allebei. In mijn ogen eh, nog steeds. Ja. Eh, yeah, the guys to beat in the game. Als, als we de Nederlandse hip-hop zien als een game, hè, zouden gaan eh, omschrijven, dan zijn zij toch wel de mannen die. Eh, in mijn ogen hoge ogen gooien. En, en dat al jaren doen. En nu is het de laatste jaren wel uh, stil rondom Brainpower. In, in de zin van stil. Hij is op een andere manier bezig met zijn werk. En um, ik waardeer zijn werk nog steeds. Maar goed, terug naar uh, de QVF podcast series. Uh, dit is het negende deel. Uh, mijn naam is met En we gaan het even hebben over de dode herdenking. Ik heb uh, zojuist, uh, want het is nog niet zo erg lang geleden. Een, uh, een dik uur geleden... Maar uiteraard ook even twee minuten stilgehouden en de mensen herdacht die gestorven zijn, niet alleen maar tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar ja, gewoon in zijn algemeenheid oorlogen dode ellende. Oorlog is niet dan ellende. En daar kunnen we heel lang over praten, maar... Um, ik, ik wil eigenlijk beginnen, om, dat is een mooie inleiding. We hebben namelijk een, een, denk een week of twee geleden, was het de Dromen, die een heel mooi stukje plaatste over 13 tot en met 16 april 1945 in Groningen. Um, daar heb ik in een vorige podcast alles wat over voorgelezen en ik heb het verhaal uh, met veel belangstelling gelezen. Ten meer daar uh, mijn eigen grootvader uh, actief was in de ondergrondse in, uh, in Groningen. En um, hij uh, ook nog na de officiële bevrijding op uh, 7 mei uh, 1945 uh, werd beschoten. Dus Groningen is, is heel lang en is ook echt heel zwaar gevochten. Um, met name in de binnenstad. Er is veel... Uh, Gesneuveld. Niet alleen maar in de echte oorlog zelf, maar voornamelijk ook echt ten tijde van de daadwerkelijke bevrijding van de stad. Nou goed, dat was een heel interessant topic. Daarin nou, kwamen een aantal verschillende dingen naar voren. En nou, nou ja, ik zag dus heel toevallig uh, afgelopen weken een aantal uh, dingen hier op de regionale televisie voorbij komen. En uh, een, een van die dingen wil ik heel even met jullie delen. Uh, luister even mee. At the going down of the sun and in the morning we will remember them Wat aan het begin van daarop, dat je van ons winger bent. Op 16 juni 1945 is het D-Day, Decision Day. Daar uh, landen is in het Franse Normandie, midden geallieerd 170.0 Canadese soldoen. Maar goed, is even niks natuurlijk. 14 zetten op 13 april viervat de aanval in op Stadgrun. De bevrijders van bin vanuit het zuiden, via deze weg, de Paterswoldse weg. De prijs voor de bevrijding is hoog. Het sneuvelen 43 Canadezen en 166 roken zwaar gewond. En er zijn ook 110 burgerslachtoffers. Bij de beschutting over en weer want er meer dan 200 gebaren verwoest of roken zwaar beschorigd. Op 16 april, denk nog 45, nog drie dagen vechten, is dat grun vrij. We laten nu in deze dam op een aantal bijzondere plekjes zijn... die te maken hebben met oorlog en de bevrijding vast staat Jullie bent onderweg met alle Voertuin over de Tweede Wereldoorlog. Waarom doen jullie dat? Nou, eigenlijk om de, om de, om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog leeptig te houden. Want uh, dat is zo'n belangrijke periode geweest voor, uh, voor, voor, voor, voor Grun, voor Nederlands, voor eigenlijk de hele wereld. Dat we gewoon zeggen van dat mogen we nooit vergeten. Want dat zijn wel uh, de mensen die ervoor gezorgd hebben dat we in, in vrijheid leven kennen. Dus uh, we, we, we eerden de uh, veteranen met. En uh, ja, dat is een ding dat mogen we gewoon nooit vergeten. Hoe uh, beleem je vandaag de dag de bevrijding van Grun, van staat? Nou oh ja, dat is uh, ja dat hoort bij de geschiedenis en uh, naar nou, nou dat allemaal gewoon is natuurlijk en uh, ja die Canadezen die hebben ja ik zal het filmpje stopzetten. Het staat ook op QVF in een, in een, uh, in een linkje. Het is wel in het Gronings maar het is het is heel interessant. Ze laten een, een deel zien van het verhaal ook waar. Uh, Eerder in het topic over de, de periode in april in Groningen um, ja, uh, dingen gepost zijn. Dus het is, het is wel interessant. Uh, met name wat het natuurlijk uh, hè, dode herdenking is. Um, ik, ik heb uh, zelf niet gekeken naar de dode herdenking op uh, de publieke omroepen. Want ik, ik kijk liever niet naar mensen van het Koninklijk Huis. Hè, want ik ben um, tegen de monarchie. En dat moet ik ook gewoon kunnen zijn, dat is mijn mening. En um, ik, ik, ik hoop eigenlijk uh, uh, nog mee te maken dat deze uh, mensen, deze familie. Uh, hè, um, nou ja, afstand doen van de troon. Maar of dat vrijwillig zou gaan of onder druk, uh, ik weet het niet. Maar ik. Ja. Ik, uh, ik hoop dat nog mee te maken. Ik hoop dat uh, dit land uh, uiteindelijk een, uh, nou ja, een andere vorm aan gaat nemen. Mogelijk dat het land zelfs opsplitst in, in, in delen. Bijvoorbeeld een apart Noord-Nederland. Uh, om maar eens wat te noemen. Goed. Die dode herdenking. Ja. Uh, het, het zet je altijd aan het denken over alle ellende en alle oorlogen in, uh, in de wereld. Uh, maar het is natuurlijk ook uh, heel dubbelzinnig. Ik vond bijvoorbeeld altijd het uh, heel dubieus om uh, en Klaus en Bernard um, te zien bij de dode herdenking. Um, ja, en het, het is ook een soort poppenkast bijna geworden, eigenlijk, als je er heel erg goed over nadenkt. En, en, en dat is natuurlijk ook wel een storend iets, want je, je wilt dode mensen herdenken die, um, ja. Um, zichzelf ingezet hebben of, of, of uh, gesneuveld zijn voor vrijheid. En uh, vrijheden, ja, die, die lijken onderhand bijna helemaal verdwenen te zijn in dit land. Um, sommige mensen leven nog altijd in de waan dat we hier in een land leven waar uh, veel vrijheden zijn. Ja, u hoort maar klappen, maar dat is omdat ik even um, spastisch doe. Nee... Uh, <laughs> Het was een, een vlieger die ik eigenlijk even wilde verjagen zonder hem dood te slaan. Het heeft geholpen, want hij is weggevlogen. Het is ook, ja, goed. De dode had ik, ja, poppenkast. De, de, de mensen die echt herdacht moeten worden, en die worden natuurlijk wel herdacht. Men staat er wel bij stil, maar ik heb altijd een beetje het gevoel... Van ...dat het ook een beetje in de grootte van, oh kijk mij nou, show geworden is. En dan bedoel ik niet de mensen die met oprecht... Uh, een, een, een, een, een, een gevoel van ja, uh, is het eerbetoon of eer, zeg ik dat goed uh, met zo'n gevoel zeg maar trachten, uh, nou ja, dan in ieder geval een soort van eer te betonen aan hen die sneuvelden als het ware en dat vind ik wel even iets uh, ja, goed ik vind het voor hen die dus op, uh, echt met hun hart herdenken, vind ik het Bijna soms vervelend om waar te moeten nemen dat er uh, mensen zijn die dat duidelijk om hele andere redenen doen. Uh, het omdat ze vooraan willen staan, omdat ze gezien willen worden. Um, dus dat is een beetje wat ik met de poppenkast eromheen bedoelde. Nou ja, goed, morgen vieren we natuurlijk Bevrijdingsdag. Uh, dat is weer van een hele uh, andere orde dan vier je feest. Dan uh, lijkt het als. Alsof je de doden uh, ineens vergeet. Zo, eh, de, de, de klok slaat om om twaalf uur en, en de, stemming staat om. Uh, de stemming slaat om. Dat zijn toch dingen ja, die zitten me wel eens aan het denken. Dat ik denk van uh, hebben mensen het echt niet door of kunnen mensen zo makkelijk die knop omgooien. Ja, dat je van het ene naar het andere en dan weer blij kunt gaan dansen bij een bevrijdingsfestival. Hoe fucking... ...hypocriet kun je zijn. Welke vrijheid sta je te vieren op 5 mei? De, de vrijheid dat je naar een of ander festival kunt gaan... Um, ...hoofd georganiseerd door de publieke omroepen... ...en dan uh, de, met name een prominente rol voor uh, 3FM? Bevrijdingsfestival. Zucht. Als ik het woord uitspreek... ...krijg ik het gewoon spontaan benauwd. Bevrijdings... Be, be, we, we, we, zijn we bevrijd? Um, ...ik heb juist het idee dat we de laatste twintig jaar... ...alleen maar in een, in een soort dictatoriale nazistaat terecht zijn gekomen hier in Nederland. En of dat nou te maken heeft met Europa... ...of met uh, het uh, handelen van onze regering. Ik weet het niet, maar ik heb het gevoel dat je niet zo heel erg veel meer mag en kan in Nederland. Als je dat vergelijkt met uh, hoe dat twintig jaar geleden was in, in dit land. En het, dat zijn wel dingen... Die me dan aan het nadenken zetten op zo'n dag uh, als uh, vandaag en ook morgen. Uh, dat je nee, je vrijheid viert. Ja, vrijheid, vrijheid. Goed, ja. Zo zijn er ook al meer dingen. Misschien is het ook wel gewoon een kwestie van dat ik uh, oud word. Zou, zou dat het kunnen zijn? Uh, ja, ik, ik acht het helemaal niet eens uh, onmogelijk eigenlijk. Dat ik gewoon oud word. En dat je dan denkt van ja, vroeger was alles beter. Het is hetzelfde als met muziek. Ja. Huh. Ja, soms denk ik, I want my MTV. Maar aan de andere kant kun je zeggen dat uh, diezelfde muziekvideo's de uh, Radio Star uh, vermoord hebben. Uh, daarom gaan jullie luisteren naar de uh, Bugles met de uh, video Killed the Radio Star. met uh, Video Kill the Radio Star van uh, het album The Age of Plastic. Er staan trouwens nog een paar uh, andere fantastische nummers op. Um, tijdloos zou ik bijna willen zeggen. Uh, en fan, we gaan uh, weer even verder. Want uh, er zijn vandaag nogal meer, ja, uh, opmerkelijke dingen. Zo uh, gaat er op internet een, uh, een foto rond uh, van een dossier... Um, dat komt uit het gevangenisdossier van Volkert van der Graaf. Um, op uh, het vage fotootje is een, uh, een leesbaar huisadres in Harderwijk. Maar ja, dat, dat, dat, dat wisten we allemaal al wel te vinden. Maar goed, um, ja, het, interessant. Het staat op geen stijl. Uh, ik zou zeggen, gaat u eens uh, lezen en uh, eigenlijk ook gewoon huiveren van het feit dat deze man... Um, ja, de gemoederen bezig weet te houden. Op de een of andere manier ben ik nog steeds niet gerust op dat Volkert namelijk heel lang in uh, ja, uh, vrijheid en rust kan genieten van zijn uh, vroegtijdige vrijlating. Maar goed, dat is mijn uh, gevoel en uh, we zullen zien of dat gevoel uitkomt. We gaan ook even kijken uh, op QFF, wel te verstaan, naar de situatie in Rusland. Want uh, uh, het gaat nu wel rap, het gaat hard. De, de, uh, het is bijna alsof men ons in deze oorlog wil uh, duwen. De, de, die uh, OVSE-medewerkers tussen aanhalingstekens, We bedoelen natuurlijk gewoon de uh, spionnen van de NAVO die daar uh, ja, gegijzeld waren en inmiddels zijn vrijgelaten. Het, het is één grote... Uh, we worden gewoon zo hard getracked mensen. Uh, de CIA heeft inmiddels openlijk toegegeven dat uh, er mensen van de CIA zijn uh, in Kiev. Die uh, daar advies geven aan de regering. Ja. Uh, dat lijkt me allemaal niet heel erg fijn. En ook niet allemaal heel erg snugger als je dat doet aan, uh, aan de grens met Rusland. En... Ja. Ik, ik ben steeds meer geneigd om te denken dat dit alles wel eens te maken zou kunnen hebben met Edward Snowden. Edward Snowden uh, zit in Rusland. En het is net alsof... Ja, ik denk soms wel eens dat deze man uh, gewoon een uh, CIA... Uh, ja, uh, hoe zeg je dat? Ja, ondertussen hoort hij mij even tikken, want ik... Uh, uh, het was namelijk iets, um, hij wordt op een gegeven moment in een interview, wordt hem gevraagd van, um, ja, dan, hij geeft iets over een mission. Uh, hij, hij, hij, hem wordt gevraagd van, um, een, ik, ja, van, waar hij eigenlijk mee bezig is, en dan, hij zegt dan, ja, yeah, when I'm on a mission, en um, een mission accomplished uh, ik, ik, ik zal even kijken of ik daar een fragmentje van uh, kan vinden want ik vond het heel apart dus ik echt dacht van oké, okay, um, waarom zeg je dat zo op die manier? Edward Snowden has ja. declared mission accomplished. I like this a lot. He had uh, a interview, interview with the Washington Post uh, with uh, Gelman who originally broke the story along with the Guardian he said for me in terms of personal satisfaction the missions already accomplished I already won. Damn, that's strong, man. And then he added, and then he dropped the mic and was like, "What now?" Okay. <laughs> so, and first, let's let him explain why. He says, "Look, as soon as the journalists were able to work, everything that I had been trying to do was validated. Because remember, I didn't want to change society. I wanted to give society a chance to determine if it should change itself." Met, met andere woorden, Snowden praat eigenlijk in dit interview als, als, als alles wat hij doet een missie is. Uh, ja, ik, um, ik heb niet een heel erg goed gevoel over deze Snoden. Zou hij niet de Trojaanse paard kunnen zijn? Want de Russen eigenlijk binnengehaald hebben zonder dat ze het door hebben. Ik, ik, ik heb een onderbuikgevoel. Ik, uh, nu lijkt het net alsof ik telkens overal gevoel over heb, maar... Uh, I think you know what I mean. Het is een vingerspitsen gevoel wat je hebt voor dingen waarvan je denkt van dit is niet in de haak. En dat blijkt vervolgens dan ook zo te zijn. Ja, dat wil ik um, eigenlijk ermee zeggen. Ik, ik heb geen goed gevoel over um, ja wat, wat, wat, wat, wat Snowden in, in Moskou doet, in Rusland doet. Op de een of andere manier. Je, m, m, ja, nou goed, daar kan ik heel lang uh, over nadenken. Daar kan ik ook heel lang met jullie over praten. Het is en blijft vaag. Uh, ja, goed, helemaal. Als je dan kijkt naar wat er verre gebeurt in Rusland, het, het lijkt echt alsof ze de duimstoeven uh, aandraaien voor uh, de Russen. Maar dat de Russen dat ook andersom doen. Uh, een, een mooie quote van uh, Toxopee is uh, die postte hij vrijdag. As Bismarck said, I know hundreds of ways to lure the Russian bear from its den, but none to get him back. Preventive war against Russia. Suicide because of fear of death. Ja, het is mooi om van Bismarck in zijn stukje wat talk zo quote. Je kan Rusland inderdaad, als je Rusland eenmaal... Boos hebt, Dus de Beren eenmaal boos maakt, heb je echt een probleem. Een serieus groot probleem. En dan is er een video die zie ik hier staan. Het is een, uh, het gedonder in de voortuin van Rusland. Zaterdag 3 mei 2014 postte ook Toekse zit. Over 10 shot dead by right sector radicals near Slavyansk in eastern Ukraine. Uh, members of the Ukrainian far right radical group right sector. And uh, there's a photo of the guest there. Uh, over 10 people have died and around 40 have been injured after members of right sector opened fire on civilians in eastern Ukraine. The People's Mayor, uh, yeah, the People's Mayor of Slavyansk has said. Civilians had reportedly formed a human chain to protect their village from members of the right-wing group. In the village of Andrivka suburb of Slavyansk. During the night, people blocked entry to the right sector members, forming a human chain along the road. Members of right sector opened fire, killing over 10 people, anti-government leader Vyacheslav Ponomarev told Russia's Interfax news agency in a telephone conversation. Ponomarev was appointed to people's Major of yeah, the People's Mayor of Slavyansk after pro-federalization activists to control the city on April 12. According to the people's mayor, members of right sector would not allow anyone to move the wounded and open fire on people who tried to approach them. Yada, yada, yada. Now, this is the video bike set to me So this is a man who was killed. <inaudible> He was killed last night. Uh, soldati soldati een was shit that een A soldier killed this man. Ja, yeah. yeah. ik, ik zet de video maar weer uit. It's best disturbing, er ligt een lijk inderdaad onder een stuk plastic uh, als een stuk afval bijna. Uh, erg um, dat geeft ook aan ja, um, hoe erg dit zit. Ehm um, ja, het, het, het zijn dingen waarvan ik denk, uh, het is iets om in de gaten te houden. Uh, het topic is dan ook een, een topic dat bijna dagelijks voorzien wordt van nieuwe informatie. Uh, het topic heet het getonder in de voortuin van Rusland. En u kunt het vinden op QFF. Um, en Dat betekent zoveel als daar waar het noodlot ons uh, brengt. Of daar waar het noodlot ons zal brengen. Um, en ja... Um, als ik dan denk aan um, waar het noodlot uh, uh, mij wel zou mogen brengen. Uh, dan denk ik van ik zou wel een keer uh, ja, uh, naar de jungle willen. Dat is lang geleden ik daar ben geweest. En uh, daarom gaan jullie nu uh, luisteren naar uh, uh, yeah, een, een liedje uh, van uh, niemand minder dan uh, Guns N' Roses en het nummer heet uh, Welcome to the Jungle oh Guns and Fucking Roses op uh, de QFF-podcast, aflevering 9. Um, ja, dat nummer, uh, dat was ook wel echt een nummer. Uh, nou ja, dat was eigenlijk even nodig. To Shake Things Up, als het ware. Um, en, een van de andere dingen uh, die ik interessant vind en die ik uh, graag nog even met jullie wil bespreken, is uh, het nieuws rondom het complot. Uh, van het verdwenen vliegtuig. Er is namelijk nieuws. Er zijn mensen opgepakt. Ik las vanmorgen al redelijk vroeg op de Daily Mail een, een heel artikel over elf terroristen. We gaan even kijken naar een van de filmpjes uit het artikel. Moet de video het wel doen? Ja, er begint nu iets te spelen. Ja. We zien alleen een paar lui lopen. Ga even luisteren. Er zijn meer access available. Um, that I will be discussing with the US Navy, um, there are other uh, research institutes in China, in Japan, in Germany that we are exploring uh, in the next phase. Nou, ik, ik dacht uh, dat het ook wel keeping... over de terroristen zelf ging. Um, Tony Abbott discusses the scaling back of the MH370 search. Nou, Het komt in grote lijnen neer. Uh, ik zal mm -hmm. even een stukje voorlezen. 11 terrorists with links to Al-Qaeda have been arrested on suspicion of being involved in the disappearance of MH370. E, dan gaan we al CIA daar mm -hmm. en dan zeg ik Diego Garcia en... Who knows? <clears throat> Suspects were arrested in the capital Kuala Lumpur and the state of Kedah, said to members of violent new terror groups, said to be planning attacks. Interrogations came after demands from agencies, including FBI and MI6. Yada yada yada yada. Maar de Daily Mail was niet de enige die met uh, nieuws kwam over de elf uh, terroristen die werden opgepakt, Want ook nu had een, een vrij onopvallend artikeltje dat al vrij snel weer van de voorpagina verdween. Maar ik ben zo slim geweest en dat doe ik meestal. Als ik een artikel uh, op QFF zet dan plaats ik niet alleen een link... ...maar dan probeer ik ook altijd de hele tekst uit het artikel te knippen... ...en te plakken in, het, uh, ja, in, in de post die ik plaats op QFF. Ik lees het even voor. Terroristen opgepakt wegens vermist vliegtuig. Een groep terroristen is gearresteerd in verband met de vermiste Boeing 777 van Malaysia Airlines. De elf verdachten maken deel uit van een nieuwe terroristische groep die banden zou hebben met het terreurnetwerk Al-Qaeda en bomaanslagen zou willen plegen in moslimlanden. De groep werd aangehouden in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur en de staat Kedah. Nadat buitenlandse veiligheidsdiensten, waaronder de FBI en MI6, hen uitvoerig wilden ondervragen over vlucht MH377. Sommige ondervraagden zouden al hebben toegegeven aanslagen te plannen in Maleisië. Maar ontkennen iets te maken te hebben met het vliegtuig dat al bijna twee maanden spoorloos is. Dat het vliegtuig is gekaapt door militanten staat nog steeds hoog op de lijst van mogelijkheden, verklaart een medewerker van de Maleisische veiligheidsdiensten. De groep verdachten in de leeftijd van 22 tot 55 jaar zou bestaan uit onder meer studenten. Een weduwe en zakenlui. Het toestel van Malaysia Airlines verdween 8 maart van de radar. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van het vliegtuig dat 239 passagiers aan boord had. Punt. Ja, dat stond dus ook nu. En het is een heel vreemd verhaal. Ik, ik heb het er al wel eerder over gehad in Key of F podcasts En ik kan jullie ook garanderen dat dit iets is waar wij vaker op terug gaan komen, want het kan natuurlijk niet zo zijn, het is eigenlijk onmogelijk dat een hele Boeing met 239 passagiers aan boord gewoon verdwijnt. En dat is zeer ongeloofwaardig te noemen en enigszins baart het me ook wel een beetje zorgen, want waarom, waarom? Ja, en dat is net zoiets als je jezelf afvragen waarom bananen kroom zijn. Ja, daar heb je dan niet een antwoord op. Maar hier zou toch een um, rationele verklaring voor te vinden moeten zijn, zou je zeggen. Als je met uh, je common sense na gaat denken. Maar goed, die verklaring is er tot op heden nog niet. En uh, goed, dat is niet de reden om een biertje los te trekken. Maar uh, ik plop een voor QFF. En deze negende QFF podcast alweer... Um, ik blijf hier gewoon mee doorgaan en ik, ik, jullie hebben mij gisteren gemist. Ik probeer er uh, elke dag eentje te maken, maar ik was gisteren uh, bij uh, de voetbalwedstrijd uh, FC Groningen tegen Heracles Almelo in de Euroborg. waar ik getuige was van uh, het feit dat de FC, mijn favoriete ploeg, speelde in het nieuwe tenue. Uh, waarin ze het uh, aanstaande seizoen zullen gaan spelen. En dat er nu, uh, dat heb ik ontworpen. Uh, het shirt, het thuis en het uitshirt, uh, zijn beide uh, ja, uh, gemaakt naar uh, ontwerpen van mijn hand. En daar ben ik best uh, trots op. Goed, uh, maar goed, dat, dat verder geheel tezijde. Uh, het voetbalweekend uh, op de play-offs nou, zit er verder op. De kampioen is bekend, de uh, puntenverdeling op de play-offs nou, is eigenlijk ook wel bekend. En het was Roda JC dat gelukkig degradeerde. Want wat heb ik een hekel aan deze koempels. Deze club, ik weet niet. Uh, maar misschien heeft het te maken met het feit dat Roda een keer indirect verantwoordelijk was... voor het feit dat FC Groningen ooit degradeerde. Dat is gelukkig alweer heel lang geleden... En, nou ja, goed, uh, dat heeft ook, ja, karma of zo, maar dat komt altijd vele jaren later pas. Ja, kunnen we verder wel heel veel van zeggen of denken, maar uh, ja, ik zeg het liever met plaatjes. Uh, dat is een topic op QFF, ik zeg het, of zeg het met plaatjes. En uh, daarin zijn weer een aantal leuke dingen gepost, ik zag het heel toevallig uh, net voorbij komen. Ik dacht, even kijken. En, uh, ja, mensen, uh, ga dat topic gewoon eens bekijken. Zeg het met plaatjes. Ik, uh, het was een, een topic dat ik ooit schreef op vrijdag 7 oktober 2011. 23 uur laat in de avond. Uh, ja, uh, wat mij daar destijds toe zetten? Wat het concept of het idee erachter is? Dat kun je beter gewoon zelf gaan lezen. Ik kan het jullie wel allemaal... Vol gaan lezen, ik kan het jullie wel. Maar in dit geval zou ik zeggen: ik bekijk en zie wat het is en kijk of je daar voor jezelf een, hè, uh, een, een, een aanvulling op kunt vinden. Nou, dan wil ik het ook nog even hebben over het topic Vikingen en Noormannen. Zoals jullie, uh, nou ja, de vaste QFV's ongetwijfeld weten, stam ik af van Vikingen. Um, met name. Um, het, het onderzoek dat ik heb gedaan, eh, dat, dat wist al vrij snel te leiden tot het feit dat ik er achter kwam dat ik een rechtstreekse afstamming was van eh, ja, de grote koning Kanut, een eh, koning, ja, koning van Denemarken, koning van Zweden, koning van Engeland. Eh, ja, van daaruit kon ik vrij makkelijk verder zoeken naar eh, zijn oorsprong. Zijn eh, ja, voorouders. En ja, en ook door een topic op QF over de fantoomtijd. En dat ga ik er nu gelijk eventjes bij pakken, want dat is een heel interessant type of uh, ja, een heel interessant uh, artikel. De, het artikel over de fantoomtijd dat gaat er in, in, in grote lijnen over, het is een artikel van Roy iemand die uh, tegenwoordig uh, ja, hij is niet meer op QFF maar hij is belangrijk op tv bij de publieke omroep geloof ik het gaat er in ieder geval om dat er een, um, een tijd is um, die grotendeels geschiedkundig vervalst is en dat, dat, dat uh, feit, die geschiedkundige vervalsingen, ik, ik kan een, een kleine samenvatting voorlezen. Uh, in 2000 was het twaalf eeuwen geleden dat Karel de Grote in Rome tot keizer werd gekroond. Aan deze bijzondere gebeurtenis zal ongetwijfeld de nodige aandacht worden besteed, want hij wordt ...door velen gezien als de grondlegger van een verenigd Europa. Veel mensen vinden het interessant als ze kunnen vertellen dat ze van hem afstammen. Menig genealoog hoopt dan ook dat zijn familie te kunnen aansluiten op nazaten van Karel de Grote. Het wordt vaak gezien als de kroon op een jarenlang genealogisch onderzoek. Maar staat deze kroon wel zo stevig? tot voor enkele jaren was hierover geen enkele twijfel mogelijk. Je durfde zo'n vraag amper te stellen, maar er komen steeds meer aanwijzingen dat er iets mis is met de geschiedenis die wij op school hebben geleerd. De ons vertelde verhalen stemmen niet altijd overeen met de historische werkelijkheid. Zelfs aan het bestaan van keizer Karel wordt getwijfeld. Men spreekt zelfs van geschiedvervalsing. Wat is er precies aan de hand? Het antwoord op deze vraag wordt in het artikel gegeven. Nou, het komt erop neer dat men denkt dat Karel de Grote mogelijk gewoon niet bestaan heeft. Toen ik dit las, en ik had het daarvoor al een keer op een ander forum aan Roy proberen te weerleggen. leggen... ...maar dat had misschien ook wat te maken met mijn opleiding, school... ...en het feit dat ze je fucking crap op high school leren... ...en op college en de universiteit. En, ik, bedoel, ik kan een master en een bachelor in mijn zak hebben... Maar ik kan still be dumb as hell. Snap je? Ja, dat is niet het enige. Toen ik op een gegeven moment uh, onderzoek ben gaan doen... ...naar aanleiding van het artikel van Roy... ...kwam ik erachter dat Roy gelijk moest hebben. Want als ik terug ging bladeren... ...en dan met name in mijn eigen... Uh, ...ja, uh, roots... Dan kom ik een aantal interessante dingen tegen. Um, ik zal jullie proberen een klein stukje voor te lezen van wat ik al postte. Knoet de Grote is naast een van mijn stamvaders ook naamgever voor de familienaam en de man die ervoor heeft gezorgd dat ik een familiewapen heb om trots op te zijn. In tegenstelling tot de Oranjes hier in Nederland. Haha, dat was even een sneer, maar dat heeft een reden. Um, ik heb ook wel een grotere, maar hier moeten jullie het even mee doen. Nou, Dan gaat het om... Dat afbeeldingje van mijn familiewapen. Anyways, terug naar Knoet. Knoet was koning van Engeland, Denemarken en Noorwegen en gouverneur van Sleuswijk en Pommeren. Knoet was een groot man en de eerste die in de geschiedenis praat over een Europese valita... en een Europese Unie. Nou, er komt een heel bla bla bla verhaal. In ieder geval, Knoet was dus de zoon van de Deense prins Sven Gaffelbaard en Gunhilda. Nou, Sven Gavelbaard. Via Sven kom ik uh, bij de vader van Sven. En dat is Sigurd. Uh, ja, Sigurd, slangenjoog. Letterlijk. Um, Sigurd, snake in the eye. Uh, Sigurd was weer een zoon van Ragnar Lodbrok. En dat is weer degene die in de serie... ...Vikingen en Noorman, of ja, Vikings. Dat draait om Ragnar Lodbrok. Dus dat, het grappige is, het gaat voor een deel over... Um, een van mijn eigen voorvaderen. En dat is heel grappig. Dus ik, ik kijk daar nu met een extra geïnteresseerd oog naar. Goed, van Ragnar kom ik bij zijn vader. En dat is Sigurd Ring. de vader van Sigurd Ring was weer Ingjald. Ingjalds vader was Anund. Anunds vader was Ingvar. Ingvars vader. Ja, dat was uh, Östen Eusten. Um, dat was weer de zoon van. Iebgils, Iebgils weer de zoon van Othere, en nou ja, uiteindelijk kom ik zo uit bij Skeafa. Um, Skeafa, dat is uh, daar is in het Nederlands niets over te vinden eigenlijk. Ik zal in het Engels een stukje voor uh, lezen. Skeafa, also spelt Skeaf of was an ancient Lombardic king in English legend. Ja, nu ga ik het ook nog bijna met zijn oud Engels. Really well, goed According to his story, Schiava appeared mysteriously as a child coming out of the sea in an empty boat. The name also appears in the corrupt forms Schiafus, Schiafus, Strifus, and Striassus. Through the name ha has historically been modernized Chafa, and Latin G. Schiafus, G.R.R. Tolkien used the modern spelling Schiaf in his stories. Uh, Now, nah. uh, the old English poem Witsit, line 32, in a listing of famous kings and their countries, has Kieffa Lombardum, so naming Kieffa as ruler of the Lombards. Uh, in Origo Gentis Langobardum, the Lombards' origins are traced back to an island in the north named Skandan or Skandan. Scandinavië. Dus het, ja, het gaat over zijn afkomst, zijn herkomst. Uh, hij, hij komt ook voor een Beowulf, Maar daar houdt het op. Um, er gaan heel veel verhalen de ronde. Uh, verschillende theorieën. Skelva zal de zoon van Odin zijn. Het is... Maar dan kom ik in de mythologie. Dus zou ik dan in uh, die termen afstammen van mythologische figuren. Dat is interessant. Maar goed, desalniettemin, eh, Vikingen en Normannen, want zo kwam ik erop. Eh, ja, Vikingen en Normannen, het is iets eh, dat mij eh, blijft interesseren. En dat heeft denk ik grotendeels te maken met het feit dat mijn roots natuurlijk liggen in, in die cultuur. Eh, maar hetgene eh, wat ik juist zo interessant vond, dat moet ik even nog een stukje verder terugbladeren. Dat was iets dat iemand postte. Eh, dit was, oh, was Blackbox die over deel 8 postte van de serie vikingen vikings op History Channel um, jammer nee, nee, ik dacht dat er nog wat anders uh, te melden was ja goed um, daarnaast zijn er ook een aantal hele interessante documentaires op de BBC geweest over vikingen voor diegenen die geïnteresseerd zijn uh, een echte aanrader, uh, doe eens wat onderzoek en kijk ernaar want het is uh, ja, interessant, leesvoer, ook als je uh, helemaal niks met vikingen hebt, is het zeer interessant en uh, ja wie leest, voedt zijn geest. En hetzelfde geldt voor uh, informatie in je opnemen. Dat kan uit video's zijn, dat kan uit boeken zijn... dat kan via een website zijn, zoals QFF. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen... wie QFF leest, voedt zijn geest. Juist. En een rijke geest... Uh, daarmee kun je vaak ver en lang reizen. Lange afstanden uh, uh, ja, afleggen. En dat brengt me dan uh, eigenlijk weer bij het volgende... Een, een, een liedje over afstanden ja, jeetje dan krijg je allemaal van die rare dingen dat ik denk van maar het uh, moet maar niet maar ik wil jullie wel een, uh, een liedje gaan laten horen en dat liedje uh, dat is van UB40. en uh, waarom ik kies voor UB40 is misschien wel omdat um, dat de UB40 een, een band is die ja, um, ja, vooral hun eerste album, met de album Signing Of, dat, dat was voor mij en ik denk voor vele andere mensen letterlijk een, um, een soort smack in the face, zo goed gewoon. Vooral als je dus eigenlijk... Uh, Yubi 40 kent van nummers als uh, There's a Red in the kitchen en Red Red Wine, en je luistert dit, dan is dit echt muzikaal um, echt heel, heel erg goed. Uh, hun debuutalbum. En, nou ja, goed. Omdat oh, ik jullie ook niet langer wil laten uh, in spanning, wil laten wachten op welk liedje, en, eh, waar jullie naar gaan luisteren. Maar jullie gaan luisteren naar Food for Thought van uh, Yubi 40. En waarom uh, het nummer Food for Thought? Nou, ik, ik kies voor het nummer Food for Thought, omdat Food for Thought een uh, nummer is dat letterlijk een stukje voedsel voor je gedachten is. Dus uh, veel luisterplezier uh, bij het luisteren naar Food for Thought van ub 4 van En jullie zijn weer terug bij alweer de negende aflevering van de QFF podcast series. Um, dat is een, een, een serie van podcasts die gaat over de website QFF voor het geval je dat nog niet mocht weten. Mocht je voor het eerst luisteren en geen idee hebben waar de QFF podcast series over gaan, dan weet je het nu. QFF koolvaterverroend.com Goed, um, ja, er zijn nog een aantal dingen die ik uh, even met jullie uh, wil bespreken, want de tijd, die tikt gewoon door. U hoort de klok tikken. En ik, uh, nou ja, ik, ik, ik ga er straks zo naar eind aan breien. Ik, uh, ik heb uh, voor mijn gevoel zijn er wat snellere podcasts die iets minder diep gaan. Tot nu toe wat fijner om terug te luisteren. Maar ik kan het ook helemaal mis hebben. Vinden jullie nou dat het anders moet? Laat het dan even weten. Ga even naar QFF, zoek even het QFF-podcast-topic op en laat weten wat je ervan vindt. Geef je mening over deze podcast, geef suggesties, zeg hoe het beter kan in jouw ogen. En zo kunnen we proberen om van deze QFF-podcast ook echt gewoon een fantastische show te maken. Een show met een format waar je U tegen zegt. Goed, ik ga lekker die klok even uitzetten. Want dat doortikken van die klok, dat zet me toch wel enigszins onder druk en dan moet ik gelijk bedenken aan de werkdruk die vele mensen die nog een baan hebben, soms hebben. Dat moet toch echt heel erg irritant zijn. Tenminste, ik zou daar echt helemaal fucking rijp van worden. Ik heb dat in het verleden wel meegemaakt en nee, dat is echt niks voor mij. En ik ben geen mietje, ik, ben, ik kan best tegen werkdruk, maar niet tegen een werkdruk die helemaal nergens over gaat. Want dat is natuurlijk ook iets dat veel gebeurt. En je ziet het wel bij uh, callcenters en je ziet mensen daar echt doordraaien door de enorme druk die uh, wordt gelegd. En dat zijn toch dingen waarvan ik denk van, ja, moeten we nou zo met mensen omgaan? Ik vind van niet, maar... Ik kan het natuurlijk mis hebben. Ik kwam, uh, dat is wel een, een tijdje geleden gepost door Blackbox in het uh, maximum effect Top, ik een interessant uh, filmpje tegen dat ik eigenlijk nog even met jullie wil delen. Luister even mee. Mooie uh, intro. Ik geloof wel dat uh, zo'n ten... Good evening, folks. Ja, website members, the space weather update is posted to the site. Well, there are a couple updates we wanted to share with everyone else, but we'll have to start by digging back into the past. Good morning, folks. Sprites, a relatively expanding topic of study. The scene here over Oklahoma. For those who don't need to Google what these are, consider this slowed down version. His camera is not upside down. I bet from space, that looked like a solar flare. Okay, back to present day. Clearly, the point was that the energy was coming down from above. This can often be seen preceding solar flares in the electromagnetic fields above the sunspot. And our special website video, due at the end of this month, expands the idea of Earth spots. In 2013, we learned that solar wind affects the weather, and hypotheses across heliophysics about its potential to affect our upper atmospheric currents are abounding. We've spent years showing you the correlation between coronal holes and earthquakes, and Dr. Uyen just gave the storm correlation to space weather a large boost. And now we'll add another point of the Earth-Sun relationship, it appears the main method of storm charge up in order for discharge is external, extraplanetary, cosmic. Our Earth spots hypothesis involves the magnetic field lines carrying energy from the lightning upwards into space, and I'd imagine that's a pretty good funnel both ways for this energy. A fantastic update to this new field of study. I'd also like to toss in this bridging article, bridging what? The gap between eastern wisdom and western medicine we're seeing more and more of this anyone who's practiced or is educated in these things know you cannot capture anyone's experience in one paper but i feel this is something that some members of our community might enjoy sunset in columbus ohio but my eyes were on the rising moon see you in the morning be safe everyone Ja, nou ja, dat interessante informatie die Blackbox eh, posten. En dat soort dingen vind ik ook gewoon, daar moeten we ja, aandacht aan blijven besteden op QFF. Want dat maakt QFF tot die jungle van informatie die we zijn. Er staat zo ongelooflijk veel informatie op QFF. Verspreidt die informatie mensen? Uh, spreek je andere mensen die... Uh ...denken dat sommige dingen die in het nieuws verteld worden waar zijn... ...wijs ze op een nette manier, op de kritische manier waarop wij weer kijken naar dingen. En ja, daarnaast staat hier gewoon heel erg veel informatie. En die informatie is interessant. Kijk, wat voor de ene leuk is, is voor de ander wel weer leuk. En er staan zo'n enorme hoeveelheid artikelen van zo'n ja, echt ontzettend grote diversiteit op QFF... Dat je zou kunnen zeggen van... Hmm. Goed, we hebben nog even een Monsanto-nieuwsflash. Ja, Monsanto-nieuwsflash, je hoort het helemaal goed. Uh, ik had het al even in de vorige aflevering over uh, Monsanto. En uh, vandaag was het uh, bed die uh, wat interessants uh, postte. Colombiaanse regering vernietigt 4000 ton zaad van lokale boeren. Colombiaanse overheidsinstellingen hebben meer dan 4000 ton zaadgoed. Dat voor lokale boeren was geproduceerd Zonder pardon vernietigd. Aanleiding was het ratificeren van uh, vrijhandelsverdragen met de VS in Europa, waardoor wetten werden ingevoerd die het gebruik van inheemse en creoolse satras opeens illegaal maakten. Een waarschuwing. Het gebeurde al enige tijd geleden, maar het nieuws begint nu pas door te dringen, Ook al omdat het filmpje hieronder nog niet zo lang geleden is vertaald. Het duurt 42 minuten en is Engels ondertiteld. Het gaat over het vrijhandelsverdrag dat wordt toegejuicht door Obama en over de zaden en het verzet van de Colombiaanse boeren. Het illustreert op een onthutsende manier hoe de gevolgen van vrijhandelsverdragen kunnen doorwerken voor de lokale boeren. Een regeltje, bepaling 9.70, is het Free Trade Agreement en dat heeft allerlei wetswijzigingen in Colombia tot gevolg gehad. Waarmee de agro-industrie zijn laars heeft doen neerkomen op de Colombiaanse gezinsbedrijven die toch 60% van de bevolking uitmaken. De handel in gepatenteerd zaad is nu de derde meest winstgevende handel van de wereld. Ook Colombiaanse boeren gingen voor de gepatenteerde zaden naar maar werden belazerd ja interessant het stukje komt van Aarde ja, aardeboerconsument.nl en eh, aarobet poster dat fantastisch en ehm Bedankt, Harobet. Het was even een Monsanto nieuwsflash. Ik wil proberen vaker even wat aandacht aan de Monsanto materie te besteden. Dus hebben jullie interessante dingen, post het dan vooral in het Monsanto topic op QFF. Mijn naam is Bavo Met. Jullie luisteren nog steeds naar het negende deel. alweer, ja, de, de negende aflevering van de QFF podcast series. Het is vandaag eh, zondag 4 mei 2014. En het is inmiddels een paar minuten over tien. En ik ga jullie nog even laten luisteren naar een, uh, ja gewoon een liedje. Uh, dat is uh, Girls on Film van uh, Juran Juran. En waarom dat nummer? Uh, ja gewoon, want ik dacht van, uh, dat is uh, een liedje dat past bij uh, hoe ik me op dit moment voel. En uh, het nummer staat nu eenmaal in de QFF, uh, ja, in het, ja in het QFF muziek topic. En uh, ja alles wat in dat muziek topic staat, daaruit put ik mijn muziek. Kylie Lester and that goes on film from Duran Duran Film van Duran Duran. En mijn naam is Bafo met een, uh, U bent weer terug bij het negende deel. Ja, de negende aflevering van de Five podcast um, Ik beloofde het al aan het begin. We, we gaan het ook nog even hebben over Osama Bin Laden en Tim Osman. Tim Osman. Um, ja, dat is echt iets. Uh, dat je eens even zou moeten googelen. Want Tim Osman. Ja, er zijn wel aanwijzingen. Voor mij, althans, en ja, voor ook een, uh, een groot aantal andere mensen... ...dat Tim Osman eigenlijk Osama bin Laden is. Um, ik vond op YouTube Within een stukje... ...ga ja, ik even uitzetten. Lijfst suspect. Billionaire terrorist Osama bin Laden... ...and his band of ragtag extremists Al-Qaeda... ...were to blame. They successfully struck the number one military power in the world... ...in an unprecedented fashion. America would never be the same. The Patriot Acts, Homeland Security, domestic wiretapping and surveillance, the loss of civil liberties, all in order to fight terror and protect us here at home. Is Osama Bin Laden really responsible for the attacks of September 11th? If so, why can't we apprehend him? Did you know the FBI does not list 9-11 as one of Bin Laden's crimes? Why not? According to Rex Toome, chief of investigative publicity for the FBI, it is because there is no hard evidence linking Bin Laden to the attacks. If that is the case, how could the 9-11 Commission conclude it was the work of 19 radical Muslims from the Middle East under the direction of Khalid Sheikh Mohammed and Osama Bin Laden? Bin Laden has been universally blamed for 9-11. But if one takes a closer look at the available evidence, it points to a much darker power. Seven years later, what evidence has been gathered? Let's begin with the hijackers. Many of them were actually trained within U.S. military bases. On September 15th, 2001, Newsweek reported that, U.S. military sources have given information that suggests five of the alleged hijackers received training at secure U.S. military installations in the 90s. Zaid Al-Ghamdi, Ahmed Al-Nami, and Ahmed Al-Ghamdi listed their address on driver's licenses and car registrations as the Naval Air Station in Pensacola, Florida. Another indication of how the hijackers were tied to U.S. bases was reported on September 12th by Fox and DC. They stated, Congratulatory phone calls were made from a separate aeronautical school in Florida, which suggests inside help for the hijackers. Now here at Embry-Riddle School in Daytona Beach, investigators say that they did indeed intercept cell phone calls ja, that originated uh, out uh, of here. Calls ik ga even het filmpje uh, uh, op pauze zetten weer. Uh, het, het gaat er in ieder geval om dat Osama bin Laden eigenlijk een CIA-agent zou zijn die zou luisteren naar de naam Tim Osman. Nou, ik um, kan mij uh, herinneren, en dat is dan het leuke ezelsbruggetje, um, dat ik ooit, uh, want zoals jullie weten, uh, hebben wij uh, ja, vanuit QFF op uh, Radio Veronica een tijd lang een, uh, een soort spreekbuis gekregen bij Rick en Marloes in het programma Weekend uh, Rick op uh, zondagmiddag. Um, en daarin hebben we het een keertje gehad over Bin Laden. En dat fragment uh, ga ik eventjes aan jullie laten luisteren. Luister eventjes mee. Zeg, uh, zot we één keer zingen dan, omdat het zondag is? Ja, tuurlijk. Hallo. Hallo. This is Kom maar los. Op zondag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 Tim, moet je namelijk begraven worden. Maar oké, okay, uh, hij was de nummer twee. Uh, er is nog een. Uh, die Al-Zawahiri was de nummer één, de meest gezochte man. Ja. Uh, de, wist hij, ja ik... ik geloof dat ik goed zeg Al-Zawahiri. Dat is diegene die anderhalf jaar geleden vermoord werd.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 En die aanwijzingen zijn, zijn, die komen ook niet zomaar van de minste. Dat zijn mensen die nog steeds bij het Amerikaanse defensieapparaat werken. Ja. Zoals er een dokter...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 achter. Dus ze hadden iets nieuws nodig om, een soort patriotisme om dat weer aan te wakkeren. ik weet het niet hoor, maar het is iedere keer weer hetzelfde gelaas als dat gebeurt. Laten we het even, dit wordt bijna politiek. Laten we het even simpel houden. Is hij nou ook? Ik hoor ook heel veel mensen die zeggen van... Ik denk dat hij dood is, maar ik denk dat hij dat al tien jaar is. Oké. Ik hoor weer mensen die zeggen, nee, hij is meegenomen naar Amerika. Men heeft hem doodverklaard. Hij leeft. En ze ranselen hem nu zodanig dat het echt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 Dat ik bedoel, op dit moment zeg ik, ik wil een foto zien of een video, anders geloof ik het niet. Ja, ik ja. zeg, uh, foes voor fought. Ja. Ja, zeker. Zeker weten, ja. nou. Goed, bedankt, ik dacht even dat ik het gewoon helemaal normaal één op één kon volgen, maar nou, nu ben ik helemaal het ja, ja, ja, ja, we weten het nog niet, jongens. Maar goed, ja, wie weet het toch op tijd. in ieder geval terug te lezen. Ja. Oké, okay, terug te lezen op jullie site, dat is? Uiteraard, kofataverhoed.com. Maar je, je te... komt Of uit? zoek op QFF... UFF. Op Google. Helemaal. Dan kom je er ook. Prima. Nou, dan nou, leg je dan. We denken er verder over na. Heel erg bedankt weer. Ik zit nu helemaal in hey te denken. Ja. Weet je wat? Bedankt, Baafabet. Ik zeg, nu ik komponten door mijn hoofd. Je kunt gewoon rustig slapen, Rick. Dank je wel. Dag, Baafabet. Oké. Doei. Dat was, uh, was mijn stukje toen. Uh, over. Uh, in, in de tussentijd hoor je de klok weer doortikken. <coughs> nee, dat was mijn stukje over. Uh, Osama Bin Laden op uh, Veronica. Nou ja, da daarin geef ik eigenlijk in grote lijnen alweer hoe ik over het hele verhaal denk. En zo denk ik er nog steeds over. Ik ben van mening dat, uh, of hij was al dood in uh, 2002. Nou, ja, dat denk ik eigenlijk sowieso wel. Dat hij aan een uh, nierziekte overleden is. Goed, Arven. Uh, we gaan verder nog even uh, met een uh, muziekje. <coughs> Pardon, ik moet even me woesten. Dat, uh, dat kan ik weinig gaan doen. En um, na dat muziekje gaan wij uh, ja, uh, richting het afronden van deze uh, ja, inmiddels alweer negende aflevering van de QFF podcast series. En uh, het muziekje waar jullie naar gaan luisteren, uh, dat is uh, omdat ik daar zo meteen uh, eigenlijk in het verlengde van dat onderwerp nog uh, wat interessants heb... Uh, jullie gaan luisteren naar het uh, uh, ja, de tune van de film Ghostbusters van Ray Parker Jr. Het nummer Ghostbusters You gonna come. Ray Parker Jr. En uh, welkom terug bij uh, de negende aflevering van de Q5 Podcast Series. Mijn naam is met en uh, het is zondag 4 mei 2014. En <coughs> we gaan nog even een paar dingen bespreken. Het nummer uh, Ghostbusters van Ray Parker Jr. was het ezelsbruggetje naar uh, The Dark Water of Cecil of Cecil. Um, een, een, een topic dat uh, ja mij... Uh, die zin verbaasde. Ik, ik kende het verhaal. Ik had het filmpje eerder gezien. Ik denk dat het op uh, Godlike Productions of Above Top Secret was, waar ik het filmpje zag. En het was uh, Frillon, Toby, Toby Frillon, die um, het op QFF postte. En uh, het, er is inmiddels een tweede video. En ik, die eerste heb ik geloof ik in mijn Engelstalige podcast al eens besproken. Het kan best zijn dat het ook in het Nederlands is geweest. Maakt ook niet uit. Voor hetzelfde geld heb ik het helemaal niet besproken. En in dat geval, um, nou goed, het tweede deel. We gaan even kort kijken. Ik, ik neem jullie even mee. Luister en uh, ik, ik kijk voor jullie. In part 1 heb ik het fact that dat Alisa Lam was murdered or of killed of sacrificed in 2013 at the Cecil Hotel on the rooftop and she was found dead inside of this cistern water tower and i showed how the hollywood film dark water resembles a very eerie resemblance to the actual real life incident with alisa lamb at the cecil hotel with key events that involve elevators, and of course, the dead body of a little girl in a water tower. And of course, the little girl's name is Cecilia, which is the feminine form of Cecil. And I established the fact that during the time of the Elisa Lam investigation and murder, there was an outbreak of tuberculosis, TB. Which is funny because during that same time, The test for the T.B. test was called Lam Elisa. It boggles the mind, which is probably why they say that some mysteries were never meant to be solved. And that's exactly what a good conspiracy is. It's one that takes you for a ride on a spiraling, twisting, twirling adventure of fantasy, of falsehood, And delusions. And this idea can be found in this symbol that Dark Water shows you. Did you see it? It's the rabbit on the desk. The symbol of the MK Ultra mind control following the white rabbit. Ik, ik, ik, ik zet het filmpje even op pauze nu. Nou, ik, ik denk persoonlijk nog steeds dat dit wel eens iets te maken zou kunnen hebben met de entiteiten. Um, veel mensen vinden dat maar bogus en bullshit. Uh, maar ik weet zelf dat dat niet het geval is. Dergelijke energieën, entiteiten, bestaan wel uh, degelijk. Goed, um, vandaag op uh, deze dag van de dodenherdenking. herdenking... Op uh, zondag 4 mei 2014 ga ik jullie, uh, want ja, de klok die tikt door, ga ik jullie uh, verlaten. In de zin van niet voor altijd, maar ik ga deze QFF podcast, aflevering nummer 9, afsluiten. Um, dat gaan we geheel in stijl doen. Uh, ja, met de Dementio. Als het met de, It Can Happen To you. Nou, om het aan het af te komen, dan je gewoon dit nummer en dan weet je wat dat betekent. Dit is het einde van de negende podcast van de Q5 Podcast series. Mijn naam is Pavel Met. En ik spreek jullie de volgende keer weer in alweer de tiende aflevering van de Q5 Podcast series. Fijn weekend voor zonder als het nog duurt.